Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Rusland heeft nog eens 200 Canadezen verboden om het land binnen te komen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is dat een reactie op de sancties van Canada tegen 33 Russen. Moskou zegt dat het gaat om Canadese ministers, oud-ministers en politiemensen. In totaal hebben de Russen nu ruim 1200 Canadezen een inreisverbod opgelegd. In de VS is de politieagent die betrokken was bij de dood van George Floyd... veroordeeld tot 3,5 jaar cel. De dood van de zwarte Amerikaan leidde in 2020... tot wereldwijde protesten tegen racisme en politiegeweld. Twee andere agenten kregen ook al jarenlange celstraffen. De zaak tegen de vierde agent loopt nog. Dit jaar zijn veel meer journalisten omgekomen tijdens hun werk dan in 2021. Dat meldt de Internationale Vakbond voor Journalisten IFJ... Het waren er tot nu toe 67 tegen 47 vorig jaar. De hoge cijfers komen onder meer door de oorlog in Oekraïne... waar 12 journalisten stierven. Het gaat om correspondenten, verslaggevers, fotografen en cameramensen. Door bende bendegeweld in Mexico en Haiti kwamen ook veel journalisten om het leven. Een schedel van een T-Rex is op een veiling in New York... verkocht voor omgerekend 5,8 miljoen euro. Dat is een stuk minder dan de schatting van het veilinghuis... Sotheby's rekende op 14 tot 19 miljoen euro. Vooral omdat het de eerste keer was dat een behoorlijk complete T-Rex-schedel werd geveld. Experts vermoeden dat het vertrouwen uit de markt voor fossielen is verdwenen... omdat onlangs de veiling van een T-Rex-skelet werd afgelast. Daar waren twijfels ontstaan over hoeveel botten echte fossielen waren. Het weer. Het is op veel plaatsen aan het vriezen. Ook is er kans op mist. Verder is het vandaag grijs met later af en toe wat zon.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 En jij beleeft het sneeuw, sneeuw, warmte, warmte, kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM met nu nu. leeft. We gaan beginnen. Ik zeg we gaan beginnen. Here we are. Good morning. Ja, goedemorgen. Toebak leeft uit een kerstige studio vandaan. De dag, de day after. alle oh, een mooie wedstrijd zeg. 4-0 voor Oranje. Eindelijk kan Oranje gewoon door. Heerlijk. Argentinië gaat naar huis. Oh, nee, het is toch iets anders gelopen, geloof ik. Ja, ik heb het voetbal niet gevolgd. Maar voor het eerst had ik met alles, met de hele gezin, had ik aan tafel. En die waren voetbal aan het kijken. dat is. Voor het eerst in ons leven. Dat jullie samen keken. Hè? Dat ze samen keken. Ik liep af en toe even weg. Want ik moest natuurlijk wat dingen voorbereiden voor het radioprogramma. En ik kwam ik boven, zaten ze weer met z'n allen om tafel. Ik dacht, waarom kijk jullie? Bleek dat ze geld hadden ingezet. Ja. Ze waren gewoon gokken. Gewoon. Nou, dit doen we niet meer, zeg ik. Want als, als dat nou de reden moet zijn om, om samen te komen. Dat je aan het gokken bent. Nou goed, uiteindelijk uh, niks, niks geworden. Nee. wat oh. met penalty. Dus, uh, Hoeveel waren ze dus, kwijt? Eh... Uh, 80, nee. Nee, hij kon 80 euro winnen. Hij had, geloof ik, 8 of 10 euro ingezet. Oh, okay. dus dat valt mee, allemaal. Maar oh. goed, hij wint wel weer andere grote bedragen. Dat zegt hij. Maar wat hij verliest, dat zegt hij niet, natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Dat zou ik ook niet doen. Nee, op de voorpagina vandaag de telegraaf gaat zien: over en uit, oranje, weer en onder aan penalties. Dan zie je een foto erbij van de oranje gangers. De een met de handen voor het gezicht, de ander met de hoofd naar beneden. Sip ja. kijkende mensen die denken: Oh, terecht. ik echt schaam. me dood gewoon. Hoe kan dit nou gewoon? Ja. Nou, op Radio 1 heb je dan al een, een half uur lang nog... iemand die allerlei zinnige dingen erover gezegd Hou op. Het is gewoon klaar. Heb je het allemaal nog gehoord dan? Ja, nou, af en toe luister ik even kijken wat zegt. zeggen. Nou. Jezus, denk ik, echt, Jezus. Wat een idiote onzin allemaal. Het is klaar. gewoon. Ze hebben leuk gespeeld, had ik begrepen. Maar nee, op het laatste moment niet. Het kan gebeuren. Nou, dus... Die strafschoppen, was hij uh, Knoppert of noppert, moet die ook ja, Knoppert? Knoppert, ja. ja. <laughs> die was toch niet zo goed als ze gedacht hadden? Nee. Hij is er vier doorgelaten. Ja, nee, hij zegt... <laughs> op een gegeven moment zegt hij ook van... Uh... De, die andere, die penantisch... Oh, ik had zijn naam onthouden. Die penantisch heeft genomen voor Nederland. daar werd het ook niet. Die uh, zei ik even met ook van... Ja, die aanvoerder. Die, ja, Engeland, aanvoerder, die, die ja, mooie man. Die mooie, die mooie man mooi, met die ja. dreadlocks. Die zei ik even met ook van... Ja, ze gingen er altijd in. Ze gingen er altijd in. Wat bedoel je? Met oefenen. Ja, gast, maar daar gaat het niet om. Ja, ze kunnen de stress niet aan, hè? Nee, dat is het. Nee, ik beetje terug. Het hangen, is de dag voor kerst, dus we, we zitten allemaal in een uh, hele zware periode, toch of niet? Heb nou, ik moet nee? zeggen, het valt me dit jaar mee. En ik heb uh, een beetje zitten nadenken hoe dat nou toch kan. Nou? Want normaal zit ik, is, zit ik echt, echt een beetje uh, rottig. Maar het komt gewoon omdat we echt niet al te lang geleden nog gewoon avond in de tuin doorgebracht hebben met de vuur, zodat het vuurtje. Dat het weer niet slecht was. Oké, okay, daar kan je. Dus, lang... Daardoor is, is de zomer voor je gevoel een beetje verlengd. Dan kan je, kan je opteren ook echt. Ik denk dat dat het is. Ja? Ik, zou, ik, zou niet, ik, ik heb geen andere verklaring. Maar ik heb toch, volgens mij was het echt begin november of zo, dat ik nog een hele avond uh, met zijn vrienden kwamen. Dat eten. gevoel heb je vast kunnen houden. Ge ja. Verankerd. Of heb je een filmpje gemaakt en je het af en toe even teruggestemd Oh, even energie opdoen. Oh, nee, is dat kan je niet, maar... Nee, ja, dat kan. Vergelopen ja. Ja, we week hadden we een, een soort teambuilding dag om te kijken. Weet je wel. En, uh, een dag dat je weer wat leert. En dan ging het over, waar kom je in je bed voor uit? Weet je? En dan moet je echt gaan graven nou, over koffie. Ja, doe even normaal. Wat is drive, weet je drive? Je ligt in je bed en je denkt, oh, ik voel me niet zo lekker. Waarvoor zal ik eruit gaan? Nou, dan focus je, waar ga je nou ervoor vooruit Nou, ik zeg nou over een rondje gevuil. Oké, okay. nou ik of, ga een uh, voor radio-programma voor radio, radio, radio ja, ja, maken. Of, of een leuke interactie met mijn cliënten. En dat kan ik ook wel eens oh, ja. oproepen. Of dat kan ik heel goed oh, Dat is gewoon in. juist om te zeggen dan hoor. Tijdens dus, de ik heb het voor heel goed Ja, ik was heel blij met mij. je. Ik heb uh, extra kerstattentie uh, vriend. Ja, Loos zit er niet meer in, maar wel kerstattenties oh. erbij. Ja. Dus oh. Nou, de kerstplaten. maar weer te zijn gehaald. En wel een beetje alternatief ben. Niet die afgezaagde. Uh, Den Auerbach. Ik ben thinking... I've been coming, I've been picking and I've been strumming, and just waiting, waiting on a song. I've been kitchen, I've been thumbing, I can almost hear one. Dan Auerbach. En, uh, hij wil soms ook solo muziek maken. En dan denk ik, ik, iets anders? Waiting for a song. En hij komt ook uit deze plaat. Hij komt ook uit deze band vandaan. The Black Keys En dat is meer even pure rock. Maar dat is soms even heel erg veel. Je denkt gaat verdar? Die zegt wel even op mezelf komen. Nou, toen heeft hij een solo CD gemaakt. Waiting for a song. En dat was de titelsong daarvan. Goed, straks meer wilde gitaarmuziek hier in het radioprogramma. Maar vooral natuurlijk ook heel veel uh, nou, onzinberichten. En natuurlijk ook uh, serieuze berichten. En natuurlijk een stukje geschiedenis weer. In het tweede helft van het radioprogramma. Het is vandaag uh, 10 uh, december. Ik moet zeggen, uh, er waren interessante mensen. Ook jarig. Dat vond ik ook altijd wel weer grappig om dat uh, te lezen. Maar ah, ook goed. interessante mensen overleden. Oh, noem ze iemand. Daar heb ik niet in gekeken in die bak. Nou, het is de sterfdag van Alfred Nobel. Oh, oh ja, natuurlijk. En daarom? Daarom. Ja, ja, we dachten al. En die prijs uitgereikt. Wat een boel. Echt heel en veel prijs. Uh, Ik heb het wel gehoord op het nieuws, maar het was een toe moeilijke naam om het vast te houden. Oh, was het uh, zekere Oekraïner? Nee. <laughs> oh, dat dat... Is een somker, <laughs> krijgt hem. Nee, maar hoeveel, hoeveel mensen een prijs hebben gegeven? En elk jaar is het niet één, maar meerdere mensen krijgen prijs. Ik dacht altijd dat het, het één iemand was. Maar het is voor de vrede, het is voor de literatuur, het is voor dit en voor dat. En voor een hele rits. Aan mensen die krijgen uh, elk jaar een prijs. Omdat ze iets hebben betekend. Omdat ze het verschil kunnen maken in de wereld. Oh, en Barack ja. Obama. Heel veel presidenten hebben hem ook gehad. zoals zelfs ook een paar presidenten die toch wel een beetje antisemiet waren. En ook uh, racistische waren. Hebben hem ook gekregen. Verkeerd ingeschat. Oh. Kan gebeuren. Nou ja. Maar, um, uh, maar ja, uiteindelijk is het ook, heeft het ook heel veel, heel veel mooie mensen hebben het gekregen. Ja, zeker. Uh, Desmond Tutu heeft een volgens mij ook gekregen. Ja, het en begon met de uh, Curie, hè? Ja, Curie. het dat echt paar Curie. Ja, en ook um, die man van de rundgestralen. Ja. ja Hebben hem ook gekregen destijds. Nou, goed. Oh ja, wel leuk is dat. We gaan niet alle geschiedenis nu al opleveren. Nee, nee, nee, nee, nee. In nee, nee. ieder geval... Uh, goed, nou, uh, iets anders? Ja, het schijnt dus dat Zuid-Koreanen Zuid op papier massaal iets jonger gaan worden, hè? Want, uh, volgend jaar, want in juli volgend jaar neemt het land afscheid van rekenmethodes... waarmee een kind al voor, voor het eerste levensjaar één of twee jaar oud kan zijn. Apart, hè? Oeh, Dag één keer? Want ik... Nou, dat, uh, uh, er zijn op dit moment rekenmethodes in Korea, Zuid-Korea... Ja? Ja? waardoor een kind voor het eerste levensjaar al één of twee jaar oud kan zijn. Want uh, wat het meest gebruikt is de Koreaanse leeftijd. Nul jaar bestaat niet. Dus baby's zijn daar vanaf hun geboorte al één. Ze oh. worden elk jaar op 1 januari een jaar ouder. Daardoor is een baby die op 31 december wordt geboren... de dag na de geboorte officieel al twee jaar oud. Huh? Want dan ben je één als je geboren wordt. En dan is het 1 januari en dan ben je ineens twee. Uh, uh, en uh, volgens uh, het andere systeem worden de baby's wel nul. Maar stijgt de leeftijd ook steeds op de eerste dag van het nieuwe jaar. Okay. En dan een derde systeem is nog het internationale leeftijdssysteem, Zoals dat ook in Nederland wordt gehanteerd. En in heel veel landen natuurlijk. Maar ja, het zorgt wel voor verwarring en voor onnodige kosten... als er juridische discussies moeten worden gevo gevoerd... over hoe oud iemand echt is, hè, van, of wanneer je mag stemmen en dat soort dingen. Yeah. En die president, die heet Yoon Suk-yul... Yeah. dat heeft tijdens zijn verkiezingscampagne al beloofd... om uh, de leeftijdssystemen te gaan standaardiseren het parlement heeft er dus vandaag mee ingestemd, dat is dan nou op de negende. Ja, maar dus, dus, uh, het is even lekker natuurlijk. Maar mensen realiseren je wel dat dus ze langer moeten werken om uiteindelijk met pensioen te gaan, bijvoorbeeld? Oh, ja, ja dat, dat staat er niet in trouwens. Is dat, is dat het meerwaarde Van, oh, als maar even, je had je langer werkt. We gaan nou, het even bestellen. Ja, allemaal. Nou ja, weet je, dan, dan kunnen we, we moeten ze net zo lang werken als wij. Maar ja, zij zitten niet in de Europese Unie, hè? Dus, oh. Daar boven ze nog mee. Oh, daar werken ze met, uh, tot hun vijftigste. Ze zitten in de Koreaanse Unie. Ja. Of uh, die werken gewoon een hele leven lang, want anders dan komt er niks geen brood op de bank, net zoals vroeger. Je hebt ook helemaal niks geregeld, misschien. Dat zou ook kunnen. Ja. Gewoon net zoals een vogeltje van dier aan het werk, joh. Hup, op zoek naar je voer. Zo werkt dat eigenlijk in de natuur. Terug naar af. Nou goed, verder is er nog goed nieuws. Hoorde ik vanochtend op het nieuws. Er gaan ook maximale huurprijzen gelden voor duurdere huurwoningen meer mensen gaan profiteren van het zogenoemde puntensysteem. Ja, dat is mooi geregeld, het puntensysteem. En, en dan zou je denken van, ja, oh ja, maar het werkt alleen voor nieuwe, nieuwe huurwoningen. Dus als je zeg maar echt gewoon, dan eh, het werkt het puntensysteem. Voor ouder werkt het niet. Maar zegt Hugo de Groot. Die kunnen natuurlijk wel degelijk naar hun huis bij stappen. En zeggen, joh, ik zou kunnen verhuizen. Dan ga ik een lagere huur betalen voor een vergelijkbare woning. Degene die hier dan komt te wonen. Die gaat dan ook een lagere prijs betalen. Want zo ziet de nieuwe regulering eruit. Dus misschien moesten wij nu alvast afspreken. Dat ik minder ga betalen. Dat kan dus al op kortere termijn. Precies, gewoon oh. initiatief tonen. Het is helemaal niet slecht wat hij ja. zegt hier. hè? Hugo de Groot. Oh, Hugo de Jongen eigenlijk. Ja. Hugo de Groot woont in een kist. Maar ja, uh, ik de dus, denk, daar heeft hij wel een sterk punt. Ga overleggen. Wees actief. Ga je naar een huurbaas, zeg maar. Gast, ik woon hier al 20 jaar. Ik heb wel wat met je opgebouwd. En die huur is natuurlijk al veel te hoog. Dus uh, ik ga in de wonen. Of uh, kunnen we wat afspreken? Nou, ik vond het uh, een, een goede eye-opener van deze Hugo. De jongen met die mooie. Zeg maar, Tijd voor de plaat met de gitaar. We moeten eens even lekker wakker worden. de de dag te beginnen. Hmm. Deze mistige zaterdagmorgen. Fijn gezicht nog wat. weg hier naartoe. Space Jane hier. Lunchtime. Is het er toch weer? Nee toch. This is not a Met Wilco en Jolande. Dit is een kutzooi. Channel weer van een aantal jaar geleden. It's lunchtime. En I'm going to be a burden. Oh, weg doen dan. Rugzakken. Moet je niet meenemen. O, oh, je kan er wel wat in doen, natuurlijk. Hannah Lilly. En dit was Burden, haar laatste single. En alleen maar grote hits. Super toebak leeft. Dat is zeker waar. Het is 20 minuten over uh, uh, 8. In ja. Langzaam wakkerend worden. Uh, Zandvoort Nederland. Het is een beetje, een beetje grijsachtig. Dus ja, het is een beetje mistig ook. Uh, ik had gisteren gehoord dat het eigenlijk uh, koud zou worden. Ik denk, nou moet ik het boel nog afplakken van nou, mijn auto. Het was, maar... het was wel koud. Ja? Ik, uh, maar niet beneden nul. Maar je merkt het aan je gezicht gewoon dat het dan heel koud is. Ja? En uh, dat ik dan denk, oh ik moet zo, eigenlijk zo'n uh, zo biefapmuts hebben of zo. Dat je alleen je ogen uh, vrij zijn. Want het, het wordt gewoon heel ja, ja. erg koud. Maar ja, dan denken ze je dat het. Als kan je ook helemaal niet meer schelen hoe je de straat op gaat, geloof ik ook, hè? Nee, eigenlijk niet. Ja, maar het is toch donker nu. Ja, je dus je dat denkt, maakt het ook niet uit, Dat toch? maakt het nog niet uit. Ik moet het gewoon niet koud hebben. Vroeger had ik echt zoiets. Ik ging echt die manier niet de straat op. Ik weet dan in de jaren negentig of zoiets. Eind jaren tachtig. Had je hoog water in de winter, hè? En op een, op een, niet op een scooter, op een, een Peugeot SP. Maar ik ging echt niet met grotere broeken aan. Of nee, want het was niet hipster. Dan je gezien met zo'n hele ja, rare broek aan. Nee, ja. ja, goed. Ja, de Zeker niet met een maar. knijper. Dat was helemaal stom. Ja. Een knijper dat, dat je pijp niet tussen je ketting kwam. Ja, dat begreep ik toen niet dat er, dat wij broekspijpen in zouden komen. En, en tien jaar later waren het, wij de broekspijper helemaal in, in de jaren negentig zo. En toen ik, met die wijde broekspijp door het vondelpark heen. En ik had toch zo'n oude open En dacht van oh nu stap ik wel voor een knijper Want anders blijft je je broekspijp hangen achter je kringspie van je trapper en dan lig je zo nou in het park. Ja. In het werkje. God, ja. En, en nu, ook, nu wordt het weer gladder. En ja, je weet het wel. Ik ben de koningin in het vallen. Ja, zeker. En ik kreeg dus gisteren ook echt een, een filmpje van mijn vriend. Maar dat dat oh, die filmt bij... het dan ook? Luk. Nee, maar dat, dat je bij een bepaalde bocht dat echt achter elkaar iedereen uh, onderuit ging. En ik had echt zo van... nou, ik word hier helemaal niet vrolijk van... dat je me dit nou laat zien. Ja, ja. Denk ik denk nou... Die staat dan te filmen op die bocht daar. Ja. Nou, elke, elke ik heb wel zo weer. van... nou, misschien moet ik het wel even plaatsen op Facebook. Het is wel grappig om te zien, maar... Ik heb wel van, ik hou mijn hart alweer vast, weet je wel. Ja, ja, zeker. Je Want, uh, het hoeft niet eens te ijzelen voor mij om te vallen. Maar als dat dan ook nog geijzeld heeft, is dat nog erger. Dus als je maar even een klein beetje een duwtje krijgt. Of uh, ja. schrik en hoppateeel, we zijn dan gaan we weer. Nou goed, Nederland is uh, bijna een miljard euro aan kwijt aan de steun van Oekraïne. En uh, dat is allemaal wel leuk. Maar nu schijnt onze eigen wapenkist toch een beetje leeg te raken. En nu hebben we zoiets, hoe kunnen we het nog meer gaan... Uh, promoten of nog meer helpen daar in de Oekraïne. En nu zijn ze zelfs bezig om bijvoorbeeld geld te geven. Zo heeft Nederland vorige maand 100 miljoen euro... in een Brits fonds gestopt... waaruit wapentuig voor Oekraïne wordt aangeschaft. Ook betalen we 45 miljoen euro aan Tsjechische T-72-tanks... En uiteindelijk willen ze ook nog weer een of de ruil doen met... de, de, de F-16's gaan dan naar uh, Oost-Europa, naar Polen en zoiets. En dan gaan de MIG-straaljagers... die worden dan weer naar Oekraïne verkocht en geschoven. En uh, generaal buitendienst, uh, Ton van Loon, die zegt... nou, ik vind, vind het allemaal best wel goed dat we dat doen... maar uh, hebben we nog een plan daarachter? Of gaan we gewoon alles uitdelen en dan zien we verder wel... Want ik bedoel, dit kost kapitaal, hè? En uiteindelijk uh, moeten we onszelf ook nog kunnen verdedigen. Want straks is alles op in Oekraïne en dan stuift Rusland zo door, Die dat Nederland is leeg. Ah, ja. ja. Dan moet hij wel eerst even door een Paar andere landen. En al landen. die vluchtelingen, ja, al die zogenaamde Russische vluchtelingen, die zijn undercover natuurlijk. En die worden dan wakker. Die ja, slapen ja. in spionen. Oh. Oké, okay, laat maar. Oké, oké, oké, complot, complot. Oké. Okay, oh, oké. Okay. Oh, oh, wat nog meer? Nou, wat nog meer? Ja, ik heb een. een uh... Artikel hier over het verrassende nut van figuurtjes tekenen tijdens een saaie vergadering. Oh ja, dat was meer gehoord. Wat, ja. wat is dat ook weer voor theorie? Ja, dus uh, nou ja, sommige mensen hadden vroeger altijd een perfect handschrift. En hele nette schriften, maar anderen die kladden, kladderen elke vrije ruimte in de kantlijn vol met poppetjes. Daardoor waren het, had het je op een gegeven moment ook die fidoider-poppetjes en zo. Ja. Er is onderzoek gedaan naar doodeling en in de kantlijn uh, blijkt dus wel dat je de afleiding ziet kinderachtig. Maar zorg ervoor dat je je beter kunt concentreren... op iets te weinig prikkels die je tot je komen... Ja, ja, ja, van ja. degene praat, weet ja, je. Soms die praat. Want mensen hebben mensen ook hele saaie sterk. Echt wel. En als ze dan zo praten... dan denk je echt van nou, ik ben er niet meer. Maar ja, de deelnemers die aan een onderzoek meededen... die scoorden 29% hoger op een onverwachte geheugentest... dan dat ze vormen mochten inkleuren... tijdens het luisteren naar een saai telefoonbericht... vol triviale informatie. En de gedragspsycholoog die zegt ook wel... Ja, door je brein wordt geholpen om informatie goed te verwerken. Je luistert, gaat er fysiek mee aan de slag. Je maakt het visueel en misschien zelfs meer emotioneel. Zo. Dus uh, ja, je leerervaring is veel uitgebreider dan wanneer je stilletjes op je handen zit en luistert. Ja, ik, ik zak dan weg en uh, ik, ik schrijf dan veel uh, woordjes op van wat er gezegd is, maar ik doe er na eigenlijk niet veel meer mee. Maar het houdt me wel wakker. Ja, zo nou oké. Okay. Het houdt je wel wakker, nachts liggen nog over na te denken. Oh fuck, heb ik al toch gelukt Nee, ik, ik ben ook zo'n tekenaar. Ik klopt wel. Ik heb te weinig prikkels. Ik denk, oh man, er moet nog wat anders gebeuren. Op mijn werk heb ik zoveel prikkels van al die cliënten en wat dingen moeten regelen. En dan zit je bij zijn vergadering... En wat je zegt, sommige mensen zijn zo traag van stof. Oh, Kom op nu! Die stem, weet je wel, die, die, die valt gelijk al weg. Weet ja. je al? Dus ik kan niet laten om altijd opmerkingen te maken... die totaal niet gepast zijn. En soms ook vrouwenvriendelijk zijn. Dus, oh, uh, dat doe je steeds. Voor mijn tijd zit eraan te komen, denk ik zelf. Oké, okay. tijd voor een uh, stevig gitaarmuziekje van deze band. Ik ken het helemaal niet. Let's Big Bird. Yeah. I used to be lost, but now I'm just gone. Wat een filosofie is dit zeg! Dat ik geen avondprogramma zou draaien... Dan zou ik dit voor vage muziek de hele avond doordraaien. Maar misschien is het ook wel een markt voor. Let's pick bird. And I used to be lost, but I'm just now gone. Ja, yeah, internal lights be graden, Zo heet de cd van deze band. En ik vind het wel leuk, dit soort gitaarbeentje... dat een beetje neigt naar de jaren 80 ook een beetje. Een beetje dat duisteren gewoon. is er alweer tijd voor. Het is half negen geweest. En wij kijken naar dit. Dit. Oh, dit. Zandvoortse berichten. Precies, onthullingen in het museum, het Zandvoortse museum. Eh, namelijk eh, het aankoopakte eh, van de heerlijkheid Zandvoort. Dat is een gebouw, dat is een kleine plechtigheid. Het was maandagochtend en eh, het origineel eigendomsdocument eh, kwam eh, uit het Noord-Hollandse archief. En Klaartje Poppen, dat is namelijk directeur, of directrice eigenlijk, moet ik zeggen, van het Noord-Hollandse Archief, die heeft een bruiklijn gegeven aan het Zandvoortsmuseum. En het ligt daar nu in de vitrine. En buiten het Zandvoortmuseum zijn op borden ook uitgelegd hoe het zit met de Zandvoortse heerlijkheid. En uh, wat, wat ben je allemaal aan het doen? <laughs> maar uh, uiteindelijk uh, gaat het er ook over de, rijkse, de, de rijke Amsterdamse koopman uh, Paulus Loot. Die heeft in, uh, in de Standvoortseekant staat uh, 1772, maar het klopt niet, is 1722. Heeft hij uh, de heerlijkheid gekocht voor uh, 10.500 florijnen? En wow. hij wilde iets uh, duurzaam geven aan Zandvoort, waardoor de welvaart weer aantrok in Zandvoort. En hij heeft verder ook andere dingen gekocht. Hij heeft ook, wat uh, was het, 92, armzalige huisjes gekocht. Uh, bij een of de gebied. Nou ja, goed, uh, uiteindelijk heeft hij uh, uh, heel veel dingen aangeschaft in Zandvoort om de welvaart meer aan te trekken. Deze, uh, uh, hoe heet die nou weer? Paulus Ja, We hebben ja. ook een boulevard, die heet ook zo. Ja, de man is zo heel oud geworden trouwens. 80 jaar oud geworden. Ik en, zit ook te denken, van, dan heb je nog boulevard... Uh, uh, de, ja, de Bernaar En dus ja. volgens mij had hij de zeven gekocht of zo. Maar ik weet het niet zeker. Maar uh, is dat dan? En, en wie, wat heeft dan Spavje gekocht? Ja, het is leuk het, om je een beetje in te verdiepen. Ja, het is wel echt leuk om dat te lezen. En, uh, het is gewoon echt. Uh, Zandvoort is de Amsterdamse waterkant. Dat blijkt wel. Ja, <lacht> het is gewoon echt de Amsterdamse waterkant. Amsterdam Beach, hè? Ja, ja dat klopt wel. Ja, nou, het was, uh, vorige week was het Sinterklaas. Nou, en uh, Kimmy van Schaik die kon echt op 5 december echt zingen... Dank u, Sinterklaasje. Want <laughs> zij uh, kreeg op die dag een cheque overhandigd van 600 euro... door het Ineke Smits. Het was de opbrengst van de jaarlijkse loterij... waarvan de te winnen prijzen geschonken waren... door de klanten van Smits Health and Wellness. En ieder jaar houden ze een loterij... waarbij de opbrengst naar een goed doel gaat. En uh, de klanten mochten zelf nu een goed doel uitkiezen. En daar is Pakje Moor uitgekozen. Nou, Pakje Moor is helemaal blij... Want ze zijn druk bezig met het maken van kerstpakketten voor de minder bedeelden. En dit geld kunnen ze nu heel goed gebruiken voor iets extra's. Ze krijgen heel veel eten aangeboden. Wat natuurlijk fantastisch is. Maar natuurlijk, nu hebben ze geld om zelf iets te kopen. En ze denken wel dat de mensen wel blij zijn om dit dan met de kerst te krijgen. Ja, grappig is, dat wordt zo heen en weer geschoven met allerlei producten en met ja. geld. En uiteindelijk hopen we het zo op de juiste plek te komen: dat mensen het echt kunnen gebruiken. Ja, nou, hartstikke. Leuk. En heel veel mensen hebben gewoon blijkbaar uit Zandvoort zijn daar geweest. Bij die wellness, uh, ja, dus. Ja, het is een slender, slender uh, bedrijf. Je kan er slenderen, maar ondertussen zit er ook een, uh, iemand die je massages geeft. En er zit een schoonheidsspecialist, er zit een pedicure in. Oh, Oké. Okay. En uh, maar ik weet wel dat de zaak is eigenlijk te koop is. Ja. Maar die mensen die zijn ook al ruim in de zeventig. Maar uh, ze hebben nog steeds geen koper gevonden. Oh. Maar het is voor hen ook een beetje een soort huiskamer, hè? Ja. Er zit er heerlijk wat iedereen te kletsen en te doen. En, uh, ja, die apparaten die werken wel. En, uh, ja? Ja, het, het is ook een beetje een, een ontmoetingscentrum bijna. Nou grappig dat je zoiets terug doet voor de maatschappij. Ja. En zelfs heel veel prijzen van die loterij die ze hadden uitgeschreven. We zijn ook weer geschonken door anderen. En de hoofdprijs was een nieuw dekbed overtrek. Oh, nou dat heb ik altijd al willen hebben. <laughs> Goed bezig. Ja. Sinterklaas bezocht de Oekraïnse kinderen maandag. 5 december, oh, is alweer lang geleden trouwens. In een nieuw unicum. En daar werden ze ontvangen. En er werd Oekraïnische liederen gezongen door de kinderen. Maar uiteindelijk gingen de Zwarte Pieten... Of sorry, de Pieten gingen Nederlandse liedjes uh, zingen. En er werd ook gedanst. Dus het was een uh, leuk samen zijn. Twee culturen die bij elkaar komen. Leuk, ja, leuk, ja. Uh, de kogel is door de kerk. De officiële aankondiging dat ook in 2024 en 2025... de Grand Prix in Stantwoord wordt gehouden... is uh, inmiddels... Uh, uitgegaan En yeah. die werd dus door Jan Lammers op Radio 538 verteld. Dus uh, dat betekent dus ook goed nieuws voor de vele fans. Die zijn uitgeloot voor de dus Grand Prix van dit jaar, of komend jaar. Yeah. Want die, uh, ja, die kunnen er dan niet heen, maar die krijgen als eerste exclusief een kans om kaarten voor 2024 te kopen. Ja. Voordat deze kaarten worden aangeboden aan raceliefhebbers. Oh ja. En hoe is het met die belasting? Want ze hebben extra belastingen opgehoord. Want het, het, het, het, ja, het moet natuurlijk ook rond. Ja, er schijnt extra belastingen in worden. Ja, ik heb wel gehoord ook dat uh, of, of was dat niet zo? Dat ze Vermakelijkheidsbelasting er... of zo? Nou dat ja, dat, dat, dat, dat klopt dan misschien ook wel, maar ja. het kan ook zijn dat. Uh, dat de natuurliefhebbers uh, dan weer zeggen dat de natuur extra belast wordt. Dat kan natuurlijk ook. Ja, maar goed. Dus ik weet de contact niet, niet helemaal ervan. Maar het heeft ook te maken dat het in een periode wordt gehouden. waardoor de horeca eigenlijk niet heel veel bevrijd heeft. Want er zijn al heel veel activiteiten in, in ja, dat weekend. Ja, want het is nu ook dus echt. Dus ik weet niet zo uh, goed gekozen allemaal. Eind augustus is het, hè? 3, 4, ja. 25 ja. augustus of zo. Want ik heb ook al gezien. want ik werk dan bij de gemeente Haarlem. en heb ik al gezien dat de, de handhavers uh, in ieder geval die dagen geen vrij mogen. Ja, nee, dat snap ik. Dus dan vragen wij als ondernemingsraad weer: ja, wat nou als je al een kaartjes hebt? Moet je die ja. dan weer doorverkopen? Ja, zoiets, denk ik. Ja, of, of dat je die laat zien, en dat je dan misschien een ontheffing krijgt voor die dag. Ja, nou goed, het andere nieuws is de aanslag, uh, uh, aanslag de waterleiding duinig gebied. Uh, Natuurlijk kunnen daar de handen aan de mouwen steken. Aanslag, daar heb je het over. Nou, dus is gaat te maken in, uh, in, het, uh, in het gebied. Hebben ze namelijk met een struik die woekert daar de hele zooi over. Dat heet oh ja. oase? Nee, hoe heet dat? heet dat? Spul wat overwoekert? Oh, dat heb ik niet bijgeschreven. Vogelkers, dat is het. Amerikaanse vogelkers, dat hoort eigenlijk niet in Nederlandse uh, dingen rond te groeien. En dat is er nu wel. Dus dat moet worden weg weggestoken. En ja. daar kan je dus bij de oase ingang kan je daar je aanmelden. Vandaag, meneer? Vandaag om half tien. Oh, en ja, was... koffie zelf meenemen, werkkleding zelf meenemen, koffie, lunch, alles zelf meenemen. Gereelschap uh. is wel aanwezig. Oh, gelukkig. nou, gelukkig. Gelukkig. En, Jemig, ja. En uiteindelijk kan je daar uh, vanaf half tien tot half uh, drie alles ondersteboven trekken. Want die Amerikaanse vogelkerst moet uitgeroeid worden. Met die... wortel en de tak. Ja, met wortel en tak. Ja, ja. Dus uh, dat, ja, dat is goed. Leuk. Maar nou, vandaag. Dus... Oh, Um, ja nou, ja dat is, nee dat is genoeg gelijk maar dat zo. is wel weer genoeg zeg straks hebben wij nog meer wetenswaardigheden. dus ook uit Zandvoort je stelt de jaren zeventig sounds hier ik ben een jaren zeventig kind en dit is de... baby rainbow the wind door de boom zeevendeg hè? Hair krijg je gevoel bij met deze plaat. Paper Rainbow krijg je een harig gevoel. Je krijgt een haren gevoel, klopt ook. Dit Is een Australische psychedelische rockband uit Byron Bay. En uh, New South Wales is dat. En Ben ze opgericht in 2014. En uh, ze hebben ook een single uitgebracht. Evolution 64 natuurlijk. Of de nou, onder van de jaren 60. Leuk dit. The Rainbow. Uh, the Babe Rainbow. En uh, throwback style. en psychedelische rock. En ze combineren ze, ze, ze dat met surfbeelden. Ze hebben ook lang haar. Het ziet er echt uit. Een surfdude. Gewoon echt stoere gasten. Gewoon echt leuk. Layback muziek, ook dit, hè? Echt gaaf. Goed, dit kan je allemaal verwachten. Je bent toebekleed. Allemaal nieuwe, stijle muziek. We kijken de wereld in. En wat houdt ons bezig? Oh nee, niet. De top 2000 is er weer. Ik oh, heb, al, het staat wel, ik er heb op hem heb één gevuld. Ik heb ja? niet op dit nummer gestemd, wat nummer 1 wordt. Nou, gelukkig. Bahemiel Raptor. Ja, het blijft wel een geniaal nummer. Maar ik uh, merk wel dat uh, de Pianoman uh, er weer in In de top 5. Ja. 4, geloof ik. Ja. En daar heb ik wel op gestemd. Maar het leuke is. Jouw uh, collega Peter, ja? die, uh, die had iets gedeeld uh, dat hij ingevuld had. En toen ja. had ik gekeken. welke heeft hij allemaal ingevuld? En welke heb ik ingevuld? En we hadden er geen één hetzelfde. Nee, dat klopt. Dat vind ik wel heel bijzonder. Ja. Geen ja, één. Ja, maar moet, dan moet er ook nieuwe, nieuwe muziek ingepompt in ge, ja, in worden? Ingepompt worden? Ja, je hebt zelfs ook een lijst van. 500 liedjes die je uh, slechts één keer erin gestaan hebben... en al niet meer erin staan. Nee. Ik van nou lekker dat, weet je? Dan de, denk je, shit, mijn nummer staat erin, weet je? Nee, ik kijk, er was in vandaag... Stond ik in de Telegraaf ook een overzicht van die lijst... en ik denk ja, het is allemaal niet zo inspirerend. Nee. Nou, nee. Ik, ik heb wel... Uh, mijn best gedaan met uh, invullen... en uh, echt wel uh, goed aan gedenk, gedacht. En ik heb ook zelf... Jojo erin gezet, want dat was eigenlijk. Uh, Jojo? Ja, want die had die uh, van de van de, uh, de schuddebuikjes. Nee, ja? hoe heet die niet? De stonde Ja. Die, uh, die, die is dan zo gek van alle Franse chanson. Oh, die ja, hè? Maar ik heb hem erin gezet, maar volgens. Je, je krijgt als het goed is, krijg je nog een bevestiging van welke nummers van jouw lijst er ingekomen zijn... en waar en wanneer ze gedraaid worden. Oh, okay. En dan, zo stom, mensen ja. hebben die nummers gewoon zelf op hun cd ja, staan. Ja, dat snap ik, snap er helemaal niks van. En gaan ze de wekker zetten Jezus. om op de radio te horen. Ja. denk je van, hoezo? Wat is er toch uh, magisch gebeurd nog steeds de radio, hè? Ik toch bedoel, wel. Ja, ja. Ik maak zelfs radio, maar soms denk ik van, de gek te gewoon om, om daarnaast te zitten kijken of te luisteren. Dan de denk ik van, je kan zelf gewoon iets opzetten. Ja, dat Ik ben kan ik zelf nog wel van de podcast. Ik dus ja, ja, zet hem even ja. op pauze, hoor. Nu heb ik het even gehad met die gasten. Maar ik, kan heb, wel, me ik ja. heb wel gehad nu dat ik nu zat te denken van, ja, wat zal ik nou voor de jolandencursus maken vandaag? En toen had ik zo van, weet je, ik doe gewoon uh, liedjes met december erin in de titel. Oh, ja. En toen had ik er één. En uh, ik denk, nou, dat is wel een bijzonder nummer. En dat is een van George Michael. Ja. En een december song met een, met een heel uh, zielig uh, tekenfilmpje erbij. Maar uh, hij is nooit bekend geworden, want het was hem niet. Nee. Hij, hij heeft daar niet zoveel geld mee op gehad dus met Last Christmas, hè, van Wham. <laughs> maar ja, ik vind dat... het wel leuk. Ik heb hem op mijn Facebook-pagina gedeeld. Ik weet niet of jij hem überhaupt zou willen draaien, maar nou, we kunnen kijken. Ja, we hebben echt hele rare platen gedraaid hoor. Dat ik terugluister. Ja. Wat, wat draaien we hier, joh? Goed, minister ja. Weerwind, reist toch af naar Suriname. Minister Weerwind uh, gaat daar natuurlijk excuses aan maken. Hij heeft daar toch een werkbezoek, dus nou, kan ik daar ook wel excuses aan maken. Ik ga maken, maar denk je, Wacht even, Er Dus is dus toch een donkere meneer die gaat excuses maken voor blanke mensen? Gaat een donkere meneer toch weer aan het werk voor blanke mensen? Na, hoe heet die meneer? Minister Weerwind. Oké. Okay, ja, nee. en, en die is natuurlijk nu voor een buitenlandse zaken geloof ik. Die heeft dat in zijn portefeuille. Dus die zou het moeten doen. Maar ik denk ja, die, die gaat een excuus aanbieden. Maar die heeft zelf ook te maken met uh, slavernij in zijn verleden. Dus die voelt niet het schuld. hoort een nee. witte man. Die hoort het erover. Die heeft dat schuldgevoel. Ja, maar ik heb er hier een aanvulling op. Want vond ik, ik had gekeken natuurlijk in uh, wat gebeurde er. Maar ja? in 2021, vorig ja, jaar, ja, op de ja, tiende, ja, ja. zijn excuses gemaakt door Abu Talib. Ja, zeker. Vanwege de kolonialisme en slavernij. Ook geen witte man. Nee. En, en, en dat ja. is dat toch al gedaan? Hoe vaak moet je dat doen? Nou ja, voor elke stad apart. Oh. Ik vond het wel, hoe hij het deed. En ook uh, uh, Femke Halsma heeft het ook gedaan, ook voor Amsterdam. Ik vond het heel mooi ingetogen. En, en dan is dat misschien ook een punt. Dus maar per als... stad moet je het gaan doen? Nou ja, sommige steden hebben wel meer betekend... dan al die kleine dorpen hebben niet zoveel betekend in de slavernij, denk ik? Ik dus gaat Zandvoort ook nog excuses aanbieden van De waterkant van de... Amsterdam. Ja, daar wat? zijn ze aan kant nee, nee. van. Nou, nee, nee, niet Niet in die bomschuiten. Maar Sandvoort ja. maar, uh, was wel heel fout in de oorlog. Uh, ja, ik begin er niet over. ook excuses Nou, dat zou zomaar eens kunnen, ja. Oh. Ja, yeah. even strulling er nu iets aan. Wat zou bij zou wel kunnen? Oh, oké. Okay. Ja, We beginnen weer eigenlijk over seks. Wat zijn wij toch weer moraalridders, hè? Mijn god. <laughs> nou goed, straks komt er dan nog meer. En in dan niet uh, te vergeten, een stukje schieten. Ik ben helemaal van. een draaf kwijt ervan. Ja, apropos. Kom man, heel goed. Straks heb ik nog leuke berichten, ja, die wat minder spaarbeladen uh, zijn. Dit is even een man met de gitaar. Oh nee, vrouw, sorry. Ding is dus Dead Fox. Nou, uh, geeft maar dan Wolf, die beter. we buy organic vegetables And our mustard. That I was a little skeptical at first. A little pesticide can't hurt. Never having too much money. I get the cheap stuff at the supermarket. But they're all pumped up with shit. My friend told me that they stick. Nicotine in the apple. een vrouw! Spannenge vrouw met een gitaar! De Fox! Oh mijn god! Ja! Een Fox is gewoon, is dat ook een beschermd diersoort? Ik heb liever dat er een. Uh, ja. Door je uh, wordt uh, meer gewaardeerd, denk ik, momenteel. Oh. Dat is, daar zijn we wel klaar mee, geloof ik. Heel, heel veel mensen staan tegenover elkaar. De elite die zegt we als we leuk dat hoort bij de cultuur van Nederland. Want vroeger hadden we ook een wolf. En dan zeggen ze: ja, ga ik proberen hier een boerenbedrijf te runnen. En ik word elke dag geconfronteerd met de meest dramatische beesten die aangevreten zijn. Ja, als is leuk als van een wolf. Dat is de natuur. Oh, gewoon al die dieren aan te vreten. Wat leuk zeg! Enig. Enig hoor, zeg. Ik hoef het niet te zien. Nee. Nee. Ik hoor het gewoon zo wel een keer. Ja, ik denk echt die gasten die zo voor zijn voor die wolf... die moeten gewoon elke keer zo'n boer bezoeken... en dan gewoon langs die karkassen gelang lopen. Oh, ja. En kijken, niet, niet kijken. Minutenlang. Minutenlang, en dan zie je al die beestjes erin. Uh... Ja, zeker. Mooi hè, uh... die cultuur. Vliegen Mooi hè, die natuur. Zo leuk, zeg. En dat denk ik echt... Uh... Dombo. Maar er schijnen dus wel vooral een beetje tammig te worden. hè Die wilden ja, dat ze dan... Uh... Gaan beschieten met ja, verzetpatronen. Dat, uh, dat zijn mensen die gaan ze dan voeren. Dat moet je niet doen, hè? Je moet ja, ja, niet ze niet voeren. Zo zijn wolven uiteindelijk gedomesticeerd. Ja, ja en zijn ze honden geworden. Ja, en hebben ze nu gewoon thuis bij de open haard liggen. Ja, want die honden vinden het ook allemaal wel prima. Jazeker. Die, die vreten natuurlijk ook die, uh, die wolven aan. die zijn veel gevaker. Die honden moeten aangepakt worden. Die wolven blijven. Hè? Nou, laat maar. Ik snap helemaal niks meer van dit verhaal. Uh, Jezus. Uh, yeah. ja, Oké. Okay. Ik heb wel gehoord, trouwens, dat uh, gisteravond. Uh, uh, Nederlanders uh, in Argentinië... die waren wel verzocht om niet... in het openbaar te uitbundig te juichen voor Oranje. Oké. Okay. Want ze zeggen, ja, de passie voor het voetbal van de Argentijnen... zou ertoe kunnen leiden dat de situatie... snel grimmig wordt. Oh ja. Dus, uh, nou ja, volgens ja. mij uh, is het allemaal wel weer meegevallen. Ze hebben gewoon een waanzinnig waarsch spannende avond gehad. Is het niet de bedoeling dat we straks met groepen Nederlanders... gewoon de, de, de binnenstad intrekken? Niet onze eigen stad, een andere stad natuurlijk. En daar de boel gewoon slopen, omdat... Wij hebben nu een reden om de boel te slopen natuurlijk. Die anderen hadden geen reden omdat ja. ze gewonnen hadden. Wij hebben reden om te slopen omdat wij gewoon zo boos zijn. Want ik ben wel benieuwd of uh, inderdaad Marokko dan nog, uh, wanneer ze spelen en hoe ze eruit komen. Ja. Hey, ik heb geen idee hoe, uh, hoe zij gaan nu. Of nee. wanneer ze moeten spelen. Uh, nee, ik ben echt een, een, een ik, ik, uh, ja, ik eenmalige ook. kijker. Ja. En ik zit in de groep en dan vind ik het leukste groep. En dan oh, ik af. zie Ze oh, spelen naar links. Ze oh, ja, spelen, spelen vanmiddag link. om vier uur. Vier Oké. Okay. Okay. Tegen ja. Portugal. Nou, ik ben benieuwd. Ja, we zullen het allemaal wel zien. Het is niet eens uh, tijd voor een... Uh, nee, deze plaat niet. Ik wil het eigenlijk gewoon... Uh, een kerstplaat. Ik zoek altijd een beetje alternatieve kerstplaten. Dit is er volgens mij. Ja, Snow. Ja, Snow. Ja, precies.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 Helemaal. Het is een beetje een streng van het verhaal, denk ik hoor. Het is Christmastime. Delly Alweer een aantal jaartjes geleden deze plaat uitkwam. En dat zijn even een alternatieve kerstplaatjes die we ook op de radio slinger. Goed, we kijken nu even naar de krant. En de politierechter tegen. de politierechtzaak tegen Guido van de Meijeren. Ja, die is natuurlijk ook van vorm uh, van Democratie. gast, Als je hem hoort spreken... Dat is nou, zo'n jankstemmetje. Dat is echt een heel apart stem. Ik, ja, ik moet hem even laten horen. Dus altijd... 25 miljard euro heeft het kabinet ervoor uitgetrokken... om de komende jaren onze agrarische sector... Ja, je, je mag natuurlijk niet lachen om hoe iemand praat. Volgens mij is hij al een paar de... keer benaderd als stemacteur, denk ik. Ja, volgens mij ook. Hij zou een tekenfilm zou heel goed kunnen inspreken. Ja. En, dan, en de teksten die ernaar uitkramen, zou heel passend zijn. Ja, hè? Ja, dan passen ze wel, zijn teksten. Ja. Nou, goed, hij heeft allerlei theorietjes natuurlijk. En nu heeft hij een rechtszaak. Maar gaat die rechtszaak over? zou je denken gaat het ook voor een of andere onruststokende speech die hij heeft gehouden? Nee, dat heeft te maken dat hij namelijk een vrijdag, vrijdagochtend in de Haagse, Haagse wijk... Uh, ...heeft hij namelijk door een rood stoplicht gereden met zijn snorfiets... Wat een stoutertje. Uh, ja, hij had geen uh, een boefje. Geen rijbewijs dat bij zich. Uh, die had hij moeten inleven. Want hij had al eerder namelijk, uh, uh, namelijk een blaastest moest doen, moeten doen. Maar toen had hij hem ook niet bij zich. Dus, uh, uh, nou snap ik ook een beetje. Uh, hij drinkt gewoon heel veel. En daarvoor van, van die hele wartaal uitslaat ook gewoon. Dat het oh, dat is zijn? Dus eerder al zeg hem met drank op. En later nog eens een keer met zijn snorfiets door het rode licht. Echt een hele zware crimineel. Gewoon, deze gast. Ja. Yes. Ik heb dat hij er is. Ik, ik heb een groot idee dat hij door agenten wordt achtervolgd. Wat we graag willen pakken ergens op. Maar goed, uiteindelijk, uh, de advocaat van Vermeijer van had uitstel gevraagd. Omdat hij namelijk een uh, andere grote zitting had. Ik denk ook nou, deze zaak ook wel uit wel slag varen. Ik heb belangrijke zaken. Het is een, een rood stoplicht. Guido van der Meijers, dus die stemacteur, toch? Ja. Nou goed, ja. en verder, uh, hij had ook de rechter nog gezegd. Ja, ik heb ook nog een andere zaak. Dus laten we het maar voor ons uitschuiven. Nou, Guido, je wordt weer serieus genomen. Dat is wat Duidelijk. Je wil een punt maken, hè? Zelfs met het door het rode stoplicht rijden lukt dat niet. Ja, nou ja, hij wordt dus dan nu eigenlijk bevoordeeld, zeg ja. maar. Ja, dat is hetzelfde. Maar daar eigenlijk. hoor je hem niet over. Nee. Hij hoort alleen maar over negativiteit. En dan kan hij altijd zeggen: nou, ik word nu ook weer niet serieus genomen. De rechtsraad is er niet ja. aan het afglijden. Ja. Sorry dat Je ik me Holland naar beneden. Gemakkelijke, dus, uh, gemakkelijke humor is dit ook, hè. Nou goed, ja. laatste plaatje voor 9 uur. En dan nee, even een stukje geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren heen? Het is vandaag 10 december. Loopt tegen het einde van het jaar. Nou zeg. Dan hebben we hier natuurlijk Clean Cut Kids. Little Black Spacers. You could have upload just by loving yourself And you had your suspicions We were going downhill But you couldn't be sure So you decided to kill the guys And we drifted to this day from now Hier bij Toebakleef, fijne toestappen aanstaan. We kijken de wereld in. En wat had jij dan nou nog, toch? Nou ja, ik, ik zag ook wel van. Hij zegt dat hij ge, geheel onthouder is. Ja? Maar toen heeft Tim Hofman heeft het ook weer aangepakt. van als je dan een terugval. en uh, hij schijnt ook nog op uh, bepaalde. ...foto's te staan van uh, het forum... ...dat hij zit te klinken met bier. Ja, en als hij drank, drank op had met uh, het rijden... ...dan is het geen geheel onthouden natuurlijk. Nee. Dat is wel duidelijk. Ja, en we zaten te filosoferen... ...wat voor rol zouden we hem geven als stemacteur. En we dachten inderdaad... ...misschien de klaagsmurf. Ja, de klaagsmurf. De klaagsmurf. Ja, het, het is nooit goed. Het is ja, is nooit goed met Nederland ja, we allemaal. moeten moeten gewoon eens kijken of we misschien kunnen bellen... ...of je wat uh, tekstjes voor uh, Toebakleef Leef in kan spreken. Ja, ja. Dan luisteren. ik luister elke zaterdag ongod. naar Leef... Echt de meeste grote onzin moet worden aangepakt. Ja, zoiets. Ik denk een rechtszaak Lijkt ja. me echt helemaal de oplossing. Gewoon. Zou iets moeten zijn. <laughs> ja. Nou, ik zal wat tekst schrijven, jullie weten dat. Goed, tot deel 2 in dit radioprogramma. Hoi. CFM, wens jullie allemaal fijne dagen en een voer.